Oh, die folder hier. Reclame voor een rode BMW cabrio. Leantje met op een de bak, achten... kant. Fuck you, smeerlap. Hmm. We weten al dat dat Katty haar geschrift is. Oh, ja. Mogelijkheid 1. Haar pa heeft zo'n auto besteld. En zij heeft daar een probleem mee. Uh -huh. Mogelijkheid 2. Haar pa heeft een minares. En hij is van plan die zo'n auto cadeau te geven. Kamer onder de even hier met, F4, met Bruno.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 Bert is dat is niet die, uh, die kabinetchef van justitie of, of ex-kabinetchef? Ja, maar wacht, ik haak je dat direct op. Ah nee. Ah nee, dat gaat niet. Mm. Onze computers werken nog niet, ja, sorry, commissaris. Ah, trek het u niet aan. Het zal morgen wel allemaal in de gazet staan. Serieus aangedikt, natuurlijk.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 Zeg, als twee Vermeulen is, zal ik hem het privé van de gerechtelijke schedezen. <lacht> He, Heb jij dat hier bij de hand? Zeg, commissaris, nu vragen men mij wat iets uh, Met van in. Nee, hier is niemand die zo heet. Kamer wat? Een uh, momentje. Uh, wat voor nummer van kamer is dat hier? Alleen commissaris, weet je dat nu nog niet? Het is uw eigen bureau. 204. Uh, kamer 204. Wie? Ah, je wilt zeggen Bruinhoog. Uh. Ja, maar je moet een beetje duidelijker spreken, hè, jongen. Het is zeker Svenneke. hè? Het is Sven. Ah, momentje, ik geef hem door. Verdikke kan, of gezegd dat hij niet mocht. Hallo, Sven. Ja. Hoe is het afgelopen? Echt? Tennie, wat? Onderscheidingen. Oh. Ah, mooi jongen, dat is ongelooflijk. Zeg, weet, weet maar het al. Ja? sorry, zeur, maar, allez, profie, maar, we hier bezig, ze. Tot later, hè, Ciao. Jongens, onze Svenne geslaagd was in examen oh, van vergelijkende anatomie. Sap. Allee, profissa bruin ogen. Procisa. Ja, je hoe dan niet? Hey, hey. Dat is uit niet gedaan, hè, oh, niet, he? Ja, ze ja. worden Dat betekent dus uh, zelfs een tournee generaal, ah, ja. En André trateert natuurlijk. Ah, ja. hey, hey, ja. Kom jongens, jongens, jongens. Uh, nog even serieus, ja. vijf ja. minuutjes maar. Eerst en vooral moeten we Katje weer eens uitgebreid onder handen nemen. Mm -hmm. Vermeer, daar gaan wij ons morgen mee bezighouden, hè? Ja. Zeg, wat is ze eigenlijk naartoe gegaan nadat ze haar verklaring heeft afgelegd? Hallo? Kan er iemand antwoorden? Ik weet niet meer, misschien een ruis met ogen. Denk eens een seconde langer na, alsjeblieft. Dan hadden we haar toch zeker gezien?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 Geef mij één goede reden, omdat gij de meester van de wraak zijt, Cedric. Of denkt gij dat ik die fameuze nacht in mei 71 ooit vergeten ben? Denkt gij dat een van ons die ooit vergeten is? Hè? <middels> Sorry, er een nog altijd even vieselijk gisteravond, ja, hè. Godverdoemd, ik moest hem dan vast voor iets bellen. Amai, mijn oren doet er nog zeer van. Ook een stomiteit van Nozé. hè. Uur laten gaan, zonder zelfs te vragen... ...wat dat hier voor als ze vind dat stinkt hier op beetje, zijn. Dat die man, dat die ruton, ...dat we zien over de heers Bizar de grond. Ja, dat goed. Mijn zin er, kom. Hij doet het precies zo niet? ik moet nog in zijn zin in zijn eigen vulligheid Meester vernemen, wakker kom. Vernimmen, hij moet nog onderzoek Kom. Reedje, alsjeblieft, doe zo mijn zin om aan water. Ja, dat is goed, kom. Allee, meester Vernimmen, opstaan. Meester vernemen, opstaan. Ja, maar laat me gerust, ik wil niet. Ja, hij heeft niks te wijden, kom maar. Staat op en was tuur, een beetje. Je vindt dat niet te doen, Isa. Kom de keer met je hier? Ja, kom maar, even, ik ga die niet vast te pakken, we mogen nog oh. een keer nul. Zeg. Zullen we niet beter een ne, ne, dokter. Nee, nee, nee, wacht, kijk hier, je, hier, hier zet, voilà. Kaj, jong, Schiet, niet. ik kijkt nog dat eerst, voilà, kijk hier op dat. Shit, vrienden, nee, we gaan ook nog boven te komen. Ah. Allee, kom aan, we nemen, zat je recht, kom. Dat mm. is een beetje, <truhene> so, you know, so... ik wil so <truhene> <truhene> ja. ja, je naam doen, en je naam, zet hem op. Dat is wel een beetje beter, dat de... hoor. Oh, vrienden. Zeg ja, maar niet ja, om mis te... Ja, het is maar gewonnen, wc-spree, en eigenlijk ja. niet in plaats van daar zo te staan houden. Ik had precies in je broek gedaan. <laughs> Allee, vernemen. Neem <coughs> me nog. Allee, vernemen hou!